6 uur, het NOS-journaal. Die zullen al Thomassen... Volgende avond rijen gesloten op VVD-congres. Schulden politieagenten in kaart gebracht. En ultimatum voor rebellen Oost-Congo. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. Morgen wisselen bewolkt en met name in de kustgebieden soms wat regen. Vooral in het noordelijk kustgebied morgen kans op storm met zware windstoten. Het wordt morgen 10 tot 12 graden. Namorgen blijft het wisselvallig. Later in de week wordt het kouder. Bij de VVD is de meeste kou uit de lucht. Na het congres van vandaag kan de partij nu aan het werk... om steun te geven aan het kabinet, vindt partijleider Rutte. Politiek redacteur Wilma Borgman vanuit Den Bosch. Vooral van tevoren was het een spannend congres. De eerste grote confrontatie tussen de partijtop... en de ongeruste achterban zou best eens moeilijk kunnen worden. Maar Rutte zal opgelucht ademhalen, want zijn uitleg werd geaccepteerd. Er zijn met de PvdA moeilijke afspraken gemaakt... Maar er staat genoeg tegenover, was Rutte's verweer tegenover de zaal. Ik heb begrepen van Hans Spekman dat voor de socialisten nivelleren een feestje is. Maar wat is nou voor de liberalen uit dit regeerakkoord het vrijheidsfeestje wat we te vieren hebben? Kunt u mij eens helpen om dat nou duidelijk neer te zetten? Ja, goede vraag. En dat is nou weer iets waar je natuurlijk met de Partij van de Arbeid het wel sneller overeens wordt. Hè? Bijvoorbeeld het belangrijke punt van de weigerambtenaar. En daar kunnen we nu wel een stap zetten... waarbij we het overigens in redelijkheid doen. En zo hebben we nu in het regeerakkoord een hele pagina... op het gebied van vrijheid van meningsuiting... op het gebied van uh, abortus... op het gebied van euthanasie... op het gebied van uh, uh, uh, embryoselectie... voor medische redenen. Hebben we gewoon nu echt de teksten opgenomen... waar wij als liberalen al jaren voor knokken... Het goede van dit kabinet is met de Partij van de Arbeid... dat we op deze punten weer het gaspedaal kunnen indrukken. En de stemming in het congres laat helemaal om... als de nieuwe ministersploeg wordt gepresenteerd. VVD-leden mogen dan kiezen welke vraag er wordt gesteld. We gaan naar Ivo Opstelten. Ik ben benieuwd wat ze voor jou bedacht hebben. Ja, hier zijn ze. Wanneer bent u zelf voor het laatst... Ja, ik vraag me af of we de vraag twee en drie voor moeten lezen... met deze vraag. Ja... Zoals met veel dingen die ik doe, heb ik even contact gezocht met uh, uh, mijn echtgenote. Um, en ik zei, wanneer was de laatste keer? Um, en toen zei ze, dat was uh, vrij... Het was namelijk, het gebeurde op de A2. En ik ging te hard. En ik kwam thuis, na een ongelooflijke zware dag. Drie tassen, dat is iets anders dan veel collega's. Maar dan heb je ook wat. En toen zei ze, er ligt er weer één. En nu is het volgens de partijleider tijd om een streep te zetten... onder de onrust en het gedoe. De partij moet weer een eenheid zijn. En niet al te veel meer discussiëren over het regeerakkoord. Vandaag, dames en heren, was een goede dag. We hebben met elkaar vandaag gesproken. Diep inhoudelijk gediscussieerd. Dat voelt goed. En nou zou ik willen zeggen, aan de slag. Er is heel, heel veel te doen. Dank u wel. Bij het volgende congres in mei komt er nog een vervolg op de kwestie. Dan komt het VVD-bestuur met plannen om de VVD-leden een volgende keer... beter bij een regeerakkoord te betrekken. Meer dan 200 agenten in de drie grootste korpsen van het land... hadden vorig jaar zoveel schulden dat er beslag is gelegd op hun salaris. Het staat in het politievakblad 24-7. De korps Nationale Politie deed een steekproef... in de korpsen Amsterdam-Amsterland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. Volgens het artikel is de uitkomst van die steekproef het topje van de ijsberg. Voor zover bekend is nog nooit eerder landelijk onderzocht hoeveel agenten financiële problemen hebben. In september bepaalde de Centrale Raad van Beroep dat de agenten die moeilijk van hun schulden afkomen ontslagen mogen worden. Ze zouden chantabel zijn en daardoor een veiligheidsrisico vormen. De jongen van 17 die vanmorgen door een agent op station Hollandspoor... in Den Haag is neergeschoten, is aan zijn verwondingen overleden. Dat is bevestigd door de politie Haaglanden. De politie ging rond half zeven vanochtend naar het station... na een melding dat, er daar op iemand met een vuur, dat daar iemand met een vuurwapen liep. Volgens een woordvoerder lijkt het erop dat de agent de enige is... die heeft geschoten. Het is nog niet duidelijk waarom die dat heeft gedaan... en of de man daadwerkelijk een wapen bij zich had. Dit is het NOS-journaal met Isolo Thomassen... De militairen van M23 krijgen twee dagen de tijd om hun oorlog te stoppen... en zich terug te trekken uit de oost congolese stad Goma. Doen ze dat niet, dan is de kans groot dat er een militair wordt ingegrepen. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst van elf Afrikaanse leiders vandaag in Oeganda. Correspondent Koert Lindijer koert een ultimatum voor de rebellen in Oost-Congo. Gaat dat wat opleveren? Nou, de eis is dat ze zich 20 kilometer ten noorden van Goma moeten terugtrekken en dus de stad moeten verlaten. Die ze juist vier, vijf dagen geleden hebben ingenomen. Goma moet worden gecontroleerd door de Congolese regeringsleger en de Congolese politie. Die zou dus weer terugkomen in de stad. En de luchthaven, iets ten noorden van Goma, die zou moeten worden gecontroleerd door een gecombineerde macht van N. ...en 23 rebellen en regeringssoldaten... ...plus militairen van een neutrale uh, vredesmacht. Al deze verplaatsingen in en uh, rond Goma... ...die moeten worden overzien. De hoge militairen van Congo, Rwanda en Oeganda. De rechtstreekse betrokkenheid van Rwanda en Oeganda... ...dan in het vredesproces. Uh, en tenslotte moet de Congolese president Joseph Kabila gaan... ...zoals het in het communiqué staat... ...gaan luisteren naar de rebellen en hun eisen... Oplossen. Die uh, rebellen waren zelf niet aanwezig bij het gesprek... maar ze hangen wel rond de conferentieruimte. Uh, en Museveni, de president van Oeganda, zou op dit moment met hen praten. Dus er is wel sprake van indirecte besprekingen met de rebellen... maar mm -hmm. nog niet tussen Joseph Kabila en M23 zelf. Grote afwezige was de Rwandese president Kagame van, bij het overleg. Volgens de VN staat zijn regering aan het hoofd van M23... Had die tip, top dan wel zin zonder hem? Er was ongetwijfeld een grote teleurstelling dat hij er niet was. Hoewel zijn minister van Buitenlandse Zaken, Louise Mouchi-Ricabo, er wel was. Dus een uiterst invloedrijke uh, politicus in het regime. En ze is zelfs wel genoemd als mogelijke opvolger van uh, Kagame. Dus er is zeker geen onderknutsel. We zullen zien wat er nu de komende dagen gaat gebeuren. Achter de schermen bij deze besprekingen is gezegd dat er een ultimatum is. Dat dit allemaal binnen 48 uur moet, uh, moet gebeuren. Dus dat is heel snel. Nou, Wanneer dat uh, gebeurt, die terugtrekking plaatsvindt... Uh, dan zou het toch betekenen dat Rwanda kennelijk meedoet... Uh, aan de oplossing uh, van dat conflict... ondanks de afwezigheid van Kagame bij deze topbijeenkomst. Uh, er is weer een klein beetje hoop dat er misschien toch... via diplomatieke wegen kan worden voorkomen... dat het conflict zich verder uitbreidt. Hoe moet die terugtrekking eigenlijk in zijn, uh, in, in zijn werk gaan? Ze moeten binnen 48 uur weg zijn. En, en dan? Nou ja, het opvallende is dat het dus wel wordt aangegeven... waar de rebellen zich naar moeten terugtrekken. En dat moet dan worden gedaan onder supervisie van de opperbevelhebbers... van de legers van Congo, Rwanda en Oeganda. Wat natuurlijk toch een beetje vreemd is als je uh, Rwanda... en indirect ook uh, Oeganda ervan beschuldigt achter de rebellieten zitten. Je haalt ze dus tegelijkertijd ook als vredestichters binnen... Mm. terwijl je ze beschuldigt vanuit het Congolese perspectief... dat zij de agressors zijn. Maar het wijst er opnieuw op dat ja... Rwanda heeft een hele grote vinger in de pap bij dit conflict. Maar het algehele besef in de regio is... Rwanda is deel van het probleem, maar ook deel van de oplossing. Koert, dankjewel. Koert Lindeijer. De Nederlandse banken zien het niet zitten om een nationale hypotheekbank op te richten met steun van de overheid. Twee grote pensioenbeleggers stellen voor zo'n bank op te richten. Op die manier kunnen pensioenfondsen geld in de Nederlandse hypotheekmarkt steken. De Nederlandse vereniging van banken zegt dat ze graag willen dat pensioenfondsen meedenken om oplossingen te vinden voor de problemen op de Nederlandse hypotheekmarkt. Maar een nationale hypotheekbank gaat de vereniging te ver omdat dat leidt tot het uitbreiden van staatsgaranties. De banken zijn al langer met pensioenfondsen in gesprek... om te kijken of de fondsen een rol kunnen spelen op de, op de hypotheekmarkt. Die gesprekken gaan de komende weken door. De Hoge Raad in Egypte noemt het decreet... waarmee president Morsi meer macht naar zich heeft toegetrokken... een ongehoorde aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Morsi regelde donderdag dat geen van zijn besluiten aan een rechter kunnen worden voorgelegd. Tijdens een spoedvergadering riepen de rechters Morsi op om de verordening in te trekken, zegt correspondent Sander van Hoorn. 7000 rechters, uh, die zijn bijeengekomen. Een groot aantal rechters in Cairo en Alexandria bijvoorbeeld, die zijn in staking gegaan. Zij zeggen, je kunt de rechterlijke macht niet zomaar buitenspel zetten. En dan zit je dus in een Egypte waar niet duidelijk is op dit moment hoe dat allemaal geregeld is. Er is op dit moment eenvoudigweg geen grondwet. Duizenden Egyptenaren gingen gisteren de straat op om te eisen dat Morsi weer macht afstaat. In Cairo werden honderden betogers op het Tagierplein door de politie verdreven met traangas en wapenstokken. Inmiddels is het weer rustig op het plein. Militair Marco Kroon eist geen schadevergoeding meer van de staat. Zijn advocaat, Knoops, kondigde afgelopen zomer aan een procedure te beginnen. De militair wilde een geste van de staat vanwege zijn onterechte vervolging... omdat hij materiële en immateriële schade zou hebben geleden. Volgens Kroon was het vragen om een schadevergoeding niet zijn idee... maar dat van zijn advocaat. Hij zou nog wel blij zijn met excuses van justitie, zei hij tegen Omroep Brabant. Nou, als dat zou kunnen, dan ben ik ook al heel erg blij, maar zelfs die is uiteindelijk nooit geweest. Die excuses waar ik initieel alleen om, uh, om had gevraagd, die is uiteindelijk nooit geweest. Maar die schadevergoeding, dat verhaal gaat niet meer spelen. Ik zeg nooit nooit, maar uh, uiteindelijk dat is, ligt niet uh, in, mijn, in mijn intenties, nee. Sport. Oudvoetballer Anton Spiets Koon is op 79-jarige leeftijd overleden. De in Luxemburg geboren Koon speelde eind jaren 60 bij FC Twente. Daarna werd hij trainer van de club uit Enschede. In 1974 werd Koon met Twente tweede van Nederland. Een seizoen later haalde hij de finale van de UEFA Cup. Die verloor Twente van Borussia München Mönchengladbach. Een van de spelers van die ploeg was Frans Thijssen. Hij vertelt over Spiets Koon. Ja het was een verder was het een rustige man die erg goed in de groep lag en ook ook goed tussen tussen de spelers eigenlijk hè. Ja, en hij is toch uh, degene geweest waar ik uh, ja, mijn eigenlijk mijn eerste successen mee gemaakt heb in in in, in mijn carrière. Dus uh, dus daar ja, heb je toch een goed gevoel over, ja. over, over de man, over de persoon en over de trainer Spiet Koon. Spiet Koon werd begin jaren tachtig assistent trainer bij Ajax. Hij werkte onder andere met Aten Mos en Johan Kruijff. Eind jaren tachtig werd hij voor een periode van anderhalf jaar hoofdtrainer bij de Amsterdammers. Met Louis van Gaal als assistent werd Koon in 1989 tweede van Nederland. Sven Kramer heeft ook de tweede 5 kilometer van het seizoen gewonnen. De schaatser was de beste in het Russische Kolomna. Kramer was ouderwets snel en verbeterde het baanrecord. Ik ben blij dat het lukt en ik ben blij dat ik dit niveau heb. Dat was uh, alweer een paar jaar geleden. Ik kon wel makkelijk spelen met er, uh, tussen 9-0 en 9-4. Uh, dat was wel lekker. En op een gegeven moment zat ik uh, 9-4 en toen kon ik me toch wel weer terugbrengen... naar 29 laag de hele tijd. En, uh, Goed, dat, moet, dat moet je wel kunnen. En ik denk dat ik, uh, als misschien nog wel iets beter kan. Iets, iets meer rust nemen in de slagen. Maar uh, goed, als het niet links om gaat, dan moet het soms maar rechts om. Hè? Marit Leenstra won de 1500 meter. Het was de tweede wereldbeker uit haar carrière. In haar rit versloeg ze favoriete Christine Nesbit, Maar Leenstra had in eerste instantie niet in de gaten... dat ze ook de snelste was van allemaal. Het ging wel lekker, maar ik dacht... Uh... Dat Nesbitt niet zo goed reed. Ik voelde het zelf niet helemaal. Ik dacht, nou, dat is ook weer balen. rijd ik Nesbitt eraf. En dan heeft iemand anders uh, heel hard gereden. Maar het kwam ik over de streep en dus zag ik dat ik uh, nog snel had gereden. Dus dat was uh, wel heel gaaf. Bij de massastart pakte Marieke Huisman het brons. Jurie Verlinde is derde geworden bij de EK Korte Baan in Frankrijk. De zwemmer moest op de 200 meter vlinderslag het goud laten aan de Hongaar Laszlo Tje. De Nederlandse Kira Toussaint werd achtste en dus laatste in de finale van de 50 meter rugslag. De Europese titel ging naar de Franse Mano Manoudou. Er is verkeersinformatie bij de AMB Jolande van de Velden. In. In het noorden van het land komt lokaal nog plaatselijk dichte mist voor. Voor de rest files door aanrijdingen en werkzaamheden. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Knopend Muidenberg 2 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee reishoken dicht. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is dicht tussen Aalsmeer en Badhoefdorp. Verkeer kan er alleen via de parallelbaan langs. Dus daar staat nu 2 kilometer file. Door werkzaamheden op de A12 daarna richting Utrecht tussen Woerden en Knopend Oudrein 6 kilometer. Op de A13 en A-Rotterdam. Langsam rijden te zullen knopen de Ippenburg en Kleinpolderplein over 12 kilometer. En nog een aanrijding op de A27 Utrecht-Breda. Bij Lexmond 2 kilometer. En daar is de ook dicht. De hoofdpunten van het nieuws. Rijen gesloten op VVD-congres. Schulden politieagenten in kaart gebracht. En ultimatum voor rebellen Oost-Congo. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NTR met Pavlov.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 Opium, de kunst- en cultuurtalkshow met Cornel Maas. Met vanavond, voormalig Tweede Kamervoorzitter Geddy Verbeet... werpt een scherpe blik op de culturele actualiteit. Actrice Monique Hendricks gaat voor het eerst in tien jaar het toneel weer op. En swingende live muziek van de jonge trompetist Theus Nobel. Opium, vanavond, kwart voor elf, Avro, Nederland 2. Heeft u vandaag de Pravda al gelezen? Of de Daily Star Libanon? Of Le Monde? Lees in elk geval 360 magazine.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 Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. In steeds meer ziekenhuizen zien we kunst hangen. De gedachte erachter is dat het zien van mooie kunst ons gezonder maakt. Zou dat echt zo zijn en hoe werkt dat dan? Straks een gesprek met Robert Swijnenberg, hoogleraar kunstgeschiedenis... en met kunstenaar Johan Wagenaar. En we hebben ook muziek van Susan Jane. Volgende week is er in Amsterdam het Denkfestival Live... waar filosofen ons praktische levenslessen geven... Het is een trend filosofie te gebruiken voor het dagelijks leven. Zo schrijven filosofen tegenwoordig zelfhulpboeken. En zo kun je in Londen, in een willekeurige winkelstraat... levensleswinkel vinden. Waar je lessen kunt krijgen en hoe je simpeler kunt lezen. Leven bedoel ik, of hoe je spiritualiteit kunt bereiken... zonder God daarbij nodig te hebben. Bij ons aan tafel, Laurens Knoop. Hij is oprichter van brandstof, een stichting... die, zoals ze zelf zeggen, op lichtvoetige wijze de diepe zoeken... Hoe komt dat nou, die behoefte aan levenslessen? Dit lijkt zo veel in onze tijd. Ja, nou, je kan uh, het op twee manieren benaderen. Volgens mij aan de ene kant is er een, een vraagkant... en dat is dat, dat, het, dat ja, mensen hebben gewoon behoefte aan richting... en aan uh, meer duidelijkheid, meer duiding ook van hun omgeving... omdat natuurlijk heel veel, uh, ja, heel veel ideeën eigenlijk failliet zijn in de afgelopen 10, 20 jaar... Dat is de vraagkant, de aanbodkant is dus dat er gewoon hele leuke filosofen zijn... die op enorm prettige wijze mooie boeken schrijven, mooie programma's maken... geweldige presentaties kunnen geven. En in het laatste geval creëert het aanbod dus een vraag? Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. ja. Maar een diepere oorzaak lijkt me toch echt dat, dat we misschien de weg kwijt zijn? Ja, of? nou dat bedoel ik natuurlijk ook te zeggen. Ja. Dat is ook zo. Ik denk dat het, de behoefte aan, aan verdieping... dat dat echt voortkomt uit... Uh, dat we om ons heen kijken en denken waar moeten we in godsnaam uh, naartoe met z'n allen. Welke mm -hmm. nieuwe modellen gaan we bedenken? Welke nieuwe richting gaan we op? En, en hoe is het te verklaren dat dat juist in deze tijd dan zo'n vraag is waar we mee zitten? Ja, dat is natuurlijk niet... Ik weet dat niet met zekerheid. Maar waar het op lijkt is dat, uh, dat, dat ook geholpen door mensen... die dat, die filosofie weer terug uit de academische wereld hebben gehaald... En het weer terug hebben gebracht naar de plek waar het wat ons betreft thuis hoort. Namelijk op straat, bij het volk. Net als vroeger bij de Grieken en bij de Romeinen. Uh, en dat, doordat figuren als Alain de Botton en in Nederland... <coughs> Ad Verbrugge en Joep Domen, figuren die, het, die, die filosofie weer aantrekkelijk maken... en begrijpelijk voor de normale mensen en niet uh. voor alleen maar academici. Alain de Botton is de zwitserse engelse filosoof, ja. de man achter die... Levenslessenwinkel in, ja, in Londen. Ja, dat klopt. ja, Maar heeft dat er ook mee te maken dat ze, waar we vroeger de pastoor en de dominee hadden... om ons te vertellen ja, hoe het moest... Tuurlijk. dat die niet meer zo als gezag worden erkend? Nee, nee, dat, dat klopt. Het boel... Ik geloof dat nog 20% van Nederland actief gelooft... In, in God en naar de kerk gaat. We ja. Hebben, natuurlijk, ja. Geloof is ook... Ja, failliet, Het is een groot woord, maar dat vind ik wel. Het, is, ja. het, is, het wordt door jonge mensen in ieder geval niet meer uh, actief uh, omarmd. Ja. Uh, maar ja, je hebt wel behoefte aan richting. En, en wat hebben filosofen dan te bieden? Die hebben niet een geloof, zeg maar. Nee, van... dat is een mooie vraag. Ja. Uh, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk allerlei filosofen... die hebben allemaal verschillende soorten gedachten. Dus die, de, ene, de ene concentreert zich op het ene... en de andere concentreert zich op het andere. Dus het is niet zo dat ze het met z'n allen eens zijn. Uh, vaak zelfs heel mm -hmm. erg oneens. Maar door al die verschillende perspectieven van bijvoorbeeld uh, Nietzsche of Foucault te bestuderen... Ja. En, te be en je goed te verdiepen in wat ze nou eigenlijk echt bedoelen te zeggen... vaak in het begin een beetje ingewikkeld, maar als je er een beetje naar luistert... en het ook door de juiste docenten uitgelegd krijgt, dan begin je het te begrijpen. En door al die verschillende perspectieven te verkennen, ga je beter begrijpen hoe je er zelf in staat. Wat voor soort gedachten je zelf hebt en eigenlijk wat, je, ja, wat jouw eigen richting zou kunnen zijn. En dat is denk ik waar filosofie ook vanuit het zelfhulpperspectief eh, waarde heeft. Maar kan je dit duidelijk maken met een voorbeeld? Je zegt, nou kijk, je kan hier vanuit dit perspectief kijken, vanuit dat perspectief. Ja. Nou, naar het maken van keuzes bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een van de dingen die met name de jongere mensen... vandaag de dag enorm bezighoudt. En waar ze ook vaak, ja. Uh, ja, waar ze vaak ook last van ondervinden. Nou ja, dan is dus de vraag bijvoorbeeld... Uh, je, ja, je hebt natuurlijk de discussie over de authentieke ik... Is er een authentieke kern? Dat als je dus een soort ui hebt en die pel je af, dat je ja. dan een heel mooi blinkend ding overhoudt. Kom je dan bij het diepste van Lowens ja. of bij ja. het diepste van Masha? of? Ja, precies. Nou, bijvoorbeeld Foucault, om dan ja. een voorbeeld te noemen, daar vroeg je volgens mij om. Uh, die zegt van als je de ui afpelt, dan is er niks. Dus wat je moet doen is gewoon van je leven een kunstwerk maken. door het gewoon op allerlei manieren gewoon aangenamer te maken. door gewoon een aantal zaken op te pakken. En je ook niet zeg maar door de overheid te laten kisten en uh, ja. Uh, klein te laten maken. De naam van uh, Alain de Botton is al uh, gevallen. Dat, uh, ja. Een moderne filosoof en een man achter die School of Life. Ja. Um, hij heeft een uh, zelfhulpboek geschreven over seks. Ja. Kan zo'n filosofisch boek echt uh, bijdragen aan een beter seksleven? <laughs> ja, het is volgens mij niet de eerste keer dat die vraag gesteld wordt. Met name aan hem volgens mij. Uh, er was zelfs een tijdlange gerucht dat hij een pornofilm zou gaan maken. Maar dan op basis van zijn eigen idee. Dat had hij volgens mij zelf een beetje bedacht en <lacht> in de wereld gebracht. En dat bleek later niet waar te zijn. Uh, de, ja, dat, dat, dat, zou kunnen. dat zou kunnen. Kijk, zijn idee, waar hij dus ook volgende week zaterdag over komt vertellen uh, in de beurs. Is, ja, dat op dat je, festival. Ja, dat blijft, festival. Ja. Ja, daar is hij natuurlijk de, de hoofdspreker. Hij is natuurlijk ontzettend <lacht> populair in Engeland, maar zeker ook in Nederland. Uh, is dat hij zegt van ja, weet je, de, uh, het is belangrijk om ook met je partner de, het gesprek aan te gaan over seks. Niet omdat je het helemaal. De eerste reactie die veel mensen hebben, is natuurlijk van ja, je moet er niet over praten, je moet het gewoon doen. Uh, maar door bepaalde dingen op tafel te leggen. En daar is bijvoorbeeld die, die pornografie wel heel belangrijk in vanuit zijn standpunt. Omdat hij zegt van dat maakt gewoon relaties kapot. Hoezo dan? Nou ja, omdat dus uh, het, het seksleven weg wordt gehaald uit het uh, huwelijksbed. Hè, dat is zijn punt. En het is belangrijk om ook weer gewoon erover te gaan praten... Om, om weer nader tot elkaar te komen. En ook gewoon ook weer de... Ja, uh, je zou kunnen zeggen... De daad bij het woord te voegen uh, in dit geval. Ja, letterlijk eigenlijk. Ja, eigenlijk maar dus letterlijk, eigenlijk ook, het ja. hoofd moet er, moet er meer bij betrokken worden. Nou ja, dat is natuurlijk. Dat is ook iets uh, wat trouwens bijvoorbeeld Brugge zegt. Hè, ook heel interessant. Die heeft het altijd over de afscherming van de, van de wereld. Dus doordat er eigenlijk steeds meer mensen achter schermen kruipen, worden eigenlijk het hoofd en het lichaam van elkaar weggetrokken. En, da en daar word je gewoon niet een gelukkige mens van. Dus als je daar meer balans in voelt, meer balans in gaat zoeken... dan ja, kom je dichter bij jezelf. En ja, dat weet iedereen, hoe dichter je bij jezelf staat... hoe groter de kans is dat het ook allemaal lekker, lekker gaat in je leven. Uh, heb je het boek gelezen van Alette de Botton ja. over seks? Ja. En heb je er ook zelf lessen uit gehaald? <laughs> ja, die, die voelde ik natuurlijk wel aankomen. <laughs> uh, ja, nou, ik vind het... Ja, uh, ja, ik denk het wel. Ik bedoel, het, het is natuurlijk een algemene uitnodiging... om gewoon veel meer over dingen te praten en ook veel minder dingen voor jezelf vast te houden. Maar waar, waar heb je het dan over? Wat je fijn vindt? Of, of is het ja. gewoon de aandacht? Ja, uh... ja dat, kan, dat kan natuurlijk over alles gaan. Maar in zijn algemeenheid gaat het natuurlijk over... dat je, dat je gewoon de zaken die spelen in je, in je lichaam en in je geest... dat je die gewoon op tafel legt. En bijvoorbeeld in een liefdesrelatie... Uh, helpt dat natuurlijk enorm om dichter bij elkaar te komen. Maar dat kan ook met andere mensen zijn. Je kunt ook, uh, kijk, in zijn algemeenheid zijn die zes boekjes waar we het hier dan over, over hebben... er zijn zes boekjes uitgebracht door de arbeiderspers. En eigenlijk zijn het allemaal uitnodigingen om dieper na te denken... om te komen tot, uh, ja, tot meer helderheid over hoe je zelf in je omgeving staat. Dat is eigenlijk een heel eenvoudig idee. Dus seks is daar één van? Ja. Wat voor andere onderwerpen komen er langs? Uh, Eén daarvan is techniek. Dus hoe je eigenlijk omgaat met digitale media. Dat is iets wat Tom Chatfield uh, van de School of Life in Engeland bestudeert. Je hebt Philippa Perry, die houdt zich bezig met sanity. Dus uh, een gezond verstand. Je hebt uh, Roman Krasnarić, die houdt zich bezig met werk. Die nodigt je eigenlijk uit uh -huh. niet om je te specialiseren in één baan. Maar die zegt nee, je moet gewoon eigenlijk uh, het moderne bestaan. En waar je ook volgens hem het meest gelukkig van wordt... is dat je gewoon zoveel mogelijk banen tegelijkertijd probeert te, uit te oefenen. En bijvoorbeeld in drie of vier dingen goed te worden. <Klacht> uh, en dan heb je nog John Paul Flintoff. En die gaat over de wereld veranderen. Um, en in hoeverre verschillen zij met de, de, de oude Griekse filosofen? Nou, kijk, het algemeen, dat is natuurlijk wel door Alain bedacht... of in ieder geval met name op de kaart gezet. Het oude idee is natuurlijk dat, je, uh, ja, dat die filosofen van vroeger... en dat vind ik zelf ook een fantastisch beeld, een heel aantrekkelijk... oud-idee van tijdens de Grieken had je dus gewoon de stoa... dat waren dus van die, van die zuilengalerijen waarvan die mannen met witte waarden zo de hele dagen zo doorheen schrijden... en met elkaar zo in wisselende conversaties belanden. Maar en wel dacht, praktisch waren. Heel praktisch. Heel ja. praktisch. En dat is ook wel het idee wat Alain oppakt. Dat moeten we weer terughalen. Dus de zelfhulp. Wat, wat prachtig is van het beeld wat hij neerzet bijvoorbeeld, vind ik dat, dat, dat hij zegt van ja, de, de, er is een ander soort zelfhulp die trouwens veel groter is dan filosofie. Die zit dus in de hoek van, ja, van bijvoorbeeld de mindfulness, waar ik op zich best een voorstander van ben. Dat is een soort meditatie, maar ook heel veel andere zelfhulp, met name uit Amerika, die zeggen van als je maar zelf goed genoeg je best doet, dan komt het wel goed mee. Dan haal je succes, dus je hebt eigenlijk zelf in alles in de hand. En de oude filosofen, en dat is dus een idee wat Alain ook weer oppakt... die zeggen van ja, de filosofen van vroeger die begrijpen het veel beter... omdat die namelijk zeggen dat het leven helemaal niet zo mooi is. En dat het succes helemaal niet in je eigen hand ligt... maar dat het leven in principe gewoon uh, één, grote, één grote ellende ja, dat is. Alles vanuit, kan tegenvallen oh, Nou, alles valt eigenlijk tegen. Oh, het het wordt alleen ja. maar minder. Dat en, lees je ook in het boek van Ellen de Botton ja. over seks. Want dan, uh, over vreemdgaan, Dan heeft hij dan zo'n prachtige uitspraak. En, ja, de, je kan er boos om worden. Ze, ja. ze, maar misschien moet de partner eigenlijk zeggen... nou ja, ik, ik had eigenlijk uh, geleefd in de veronderstelling... dat je trouw zou blijven aan het soort... Ja teleurstelling dat ik vertegenwoordig, ja. weet je wel. Ja. <laughs> dan dan ja. heb je niet enorm veel ja. illusies, toch? Ja. Ja. En is dat het grote verschil met, de, met al die andere zelfhulpboeken... die uit Amerika, waar je net al op... Uh, daar, ja. de, die geven zo'n optimisme Ja, van. die geven optimisme. Die zeggen gewoon van, ja, als je maar goed... Je, hard genoeg je best doet, je hebt het zelf in de hand. Ja, als je maar de tien stappen naar geluk... de vijf stappen naar wijsheid, de et cetera, dat... En, en dit helpt ons dan het leven te relativeren. Ja, of, dat denk ik. Maar moeten we niet... En dat zou ik toch eigenlijk wel jammer vinden... als je er bijvoorbeeld al een beetje bij neerlegt. Het leven is niet veel. Ja, maar dat is niet wat ik zeg natuurlijk. Oké, okay. wat, wat <laughs> zeg je wel? Nou, dat door goed te bestuderen... door gewoon een laag dieper aan te boren onder je eigen gedachten. Bijvoorbeeld, ja. er is ook een John Armstrong, ook een van die schrijvers... die zegt van ja... Die gaat over geld. Denk je van wat valt dan over geld? Filosofie. Hij zegt nee. Geld is eigenlijk altijd alleen maar een vertegenwoordiging van de waarden die je in je leven najaagt. Dus als jij een grote boerderij wil van een miljoen euro, ergens ja. of een mooie Friese uh, plek, dan moet je je afvragen of dat echt is wat je wilt. Of dat je bijvoorbeeld eigenlijk veel, veel meer op zoek bent naar bijvoorbeeld uh, ruimte in je leven. Hè? Of dat er eigenlijk iets achter zit dat mm -hmm. je, dat je uh, bijvoorbeeld erkenning uh, ja. zoekt. En dat je dat denkt met zo'n grote... Dus hij zegt van, joh, vergeet dat geld nou gewoon, daar gaat het niet om. Het gaat erom wat er voor waarden achter zitten. Nou, en door die te bestuderen, kom je gewoon dichter bij jezelf. Ga je meer helder uitzien, ga je beter begrijpen wie je zelf bent. Ken u zelf het oudste adagium ja. uit de filosofie? Terwijl wij nu dat zo ongelooflijk in deze tijd juist bezig zijn met de anderen. We zitten de hele dag, nou ja, nu, nou, dat, hè, ja. ja. te twitteren, te sms, appjes te versturen. Ja. Ja. Ik weet niet in hoeverre dat dan leidt tot een soort zelfinzicht... of dat je juist daar steeds verder bij vandaan raakt. Maar denk je zelf? Ja, ik, ik ben geneigd dat ik behoefte heb aan stilte om een beetje na te denken... en hmm. dat ik minder behoefte heb om voortdurend te vertellen... dat ik een leuke jurk heb gekocht... Ja. Voor mevrouw. Ja. <laughs> en nee, niet voor mezelf. Ja. <laughs> en dat ah, ja. dan aan de hele wereld vertelt. Ja, ja de dat de ja. De, that, that is toch... Zie mij eens even deze ja. mooie goed. Ja. We, we moeten misschien de andere twee gasten er eens bij betrekken. Waarvan de een heel sceptisch kijkt en de <laughs> nou, ja. ander een beetje ja, lacht. Uh, ik denk dat het goed is om eerst dat beeld van die Griekse filosofen misschien wat... Uh, te dit, uh, dit is uh, Rob. Ik moet even, sorry, ik moet even spieken hoor. Robert Zwijnenberg. Robert Zwijnenberg. Ik heb ook filosofie gestudeerd. Uh, die filosofen die daar zo, zo vrolijk aan wandelen waren... in die, die zuilengalerijen... Uh, dat, dat, dat was natuurlijk altijd de elite van het volk. En die waren daartoe in staat... omdat het een slavensamenleving waren... waar het werk werd gedaan door allerlei slaven. Dus dat geeft nogal een relativering van het feit... dat Griekse filosofie op uh, straat plaatsvond. Ten tweede, wat mij... Ja, iedereen moet, uh, moet zelf doen wat hij wil. En, en uh, ik vind het allemaal best... als mensen hier van alles uithalen... En, en hun leven en hun seksleven verbeteren. Maar... wat voor mij filosofie is... en wat ik van filosofie heb geleerd... is dat, dat denken echt heel erg moeilijk is. Denken is een ambacht. Denken eist... Intellectuele integriteit. Maar zeg je, maar, je daarmee dat het niet voor iedereen is weggelegd? En dat is niet voor iedereen weggelegd. Daar is niet iedereen toe in staat. Daar is niet iedereen toe. Uh, niet iedereen heeft omstandigheid om dat te doen. Hè? De omstandigheden. Ja, god, als je hard moet werken de hele dag. dan kun je niet uh, die vrij, zelf vrijgesteld zijn. als die Friekse filosofen waren. Uh, en denk heeft ook een zekere radicaliteit. Hè? Als het gaat over Foucault. Uh, met dat verhaaltje van je schillen en zo. Foucault is een extreme, radicale denker. En, en, en eh, eh, waarvan ik me nog afvraag hoeveel mensen werkelijk zijn leven willen opnieuw herhalen. Ja, dat is ook of wel een hele academisch denken. denker. En wij hebben het hier over eh, nou ja, filosofen nee. die, die juist hun denken in dienst zetten van een praktischer... Een, een, beter leefbaar leven, zeg ik ja, het zo goed. Nou, ja, Louw, ja, als ik heb, help je maar even. Ja, nee, <laughs> ja nee, ik, dat, Nogmaals, ik begon mee te zeggen ja, dat, ik, vind dat, prima, dat ik dat best vind. Ja, en, en, en ik dat respecteer die mening ook. Bedoel, maar, maar je de... kunt natuurlijk denken van... ja, dit is weer een vorm van, van, van, van onze cultuur... die gecommodificeerd wordt, tot markt wordt gemaakt. We gaan lichtvoetig gaan we, gaan we de diepte in. Nou, dat klinkt als mij, we gaan lichtvoetig ten onder... Um, maar nogmaals, als mensen daar uh, hun geld mee maar verdienen... Ja, als mensen hoeders, dat leuk vinden. Ik heb hier een voorbeeld van Alain de Botton. Uh, die komt uh, tot een conclusie dat we veel beter af zouden zijn... zonder geslachtsdrift. Dat staat dan in het boekje over mm. seks wat hij heeft geschreven. Want gedurende het grootste deel van ons leven... brengt het ons alleen maar ellende en problemen. Dat is een vrij pessimistische uh, conclusie. Uh, maar wel eentje voor het volk, denk ik, Laurens. Ja, de, de, ja ik weet niet of het hele volk daarmee geholpen is. Dat inzicht, maar... Het is dus heel goed en belangrijk dat er, dat er hoogwaardige uh, academische filosofie bestaat. En ik denk ook dat, en het merken we ook, we hebben op Lowlands gestaan. Uh, we hadden acht programma's op Lowlands en die, die pelden uit aan alle kanten... omdat mensen dus echt daar behoefte aan hebben. Die vinden het dus prachtig dat ze gewoon even... Kijk, het is niet, we gaan natuurlijk niet, en die ambitie die hebben we ook helemaal niet... om helemaal de diepte in te gaan op dat vlak van dat, academie, dat je uh, Natuurlijk, ik begrijp heel goed dat je, dat je heel veel studie vergt... Om, om dat goed in de vingers te ja, krijgen. Maar, maar als het maar over zulke het, praktische ja. zaken gaat... dan zou ik toch denken, Robert Zwijnenberg... dat iedereen op zijn niveau ja. er toch over zou kunnen denken. Ja, nee, dat denk ik ook. En ik denk dat een hele hoop mensen dat ook doen... Uh, en ik denk dat mensen in het algemeen uh, zelfstandig ook in staat zullen zijn. Omdat op dat hele praktische niveau, ik kom daar ook heel veel wijsheid tegen. Mm -hmm. Als ik naar de bakker ga of, of als ik, als ik naar ja? de hein ga. Ja hoor. Uh, en gewoon in het alledaagse leven ben, ben ik soms verbaasd over uh, hoeveel wijsheid mensen mij uh, kunnen bijbrengen. En wat ik van mensen kan leren. Mijn punt is niet dat, dat we niet op het praktische niveau... goed moeten nadenken over hoe we ons leven moeten inrichten. Er zijn heel veel dingen waar we echt heel erg over na moeten denken. Uh, seks, uh, maar denk ook aan aan, aan, aan uh, milieu, vond, Noem maar uh -huh. op, hè? Milieu, Al dat soort zaken. Maar of het dan nodig is om langs de kant te gaan... Van, uh, van filosofen, waardoor het een sausje krijgt van goh, dat is nou eens interessant, daar gaan we ons maar weer eens mm. op richten. Terwijl uh, je, je zou wat mij betreft, zou je veel meer de kant moeten gaan. En waar je iets aangeboden krijgt wat blijkbaar een oplossing is voor, voor een probleem van jou. Ik zou zeggen van uh, ver belangrijk is het misschien om mensen met kunst, literatuur kennis te laten maken, waar je geen antwoorden krijgt, maar waar je. Leert dat het leven complex is, dat het leven zo complex is dat geen enkel antwoord mogelijk is. Maar juist die, die rijkdom van de complexiteit jou helpt om je eigen leven beter vorm te geven. Dat is een. Ja. Over de dingen die wij doen. Hè? Wij zeggen altijd, wij, je moet niet bij ons zijn voor antwoorden. Je krijgt alleen, je komt met één vraag binnen je gaat met vijf naar buiten. <lacht> e e e Johan Wagenaar. Sorry. E ja. Kunsthistoricus moet ik maar zeggen, of nee, niet? Nee, Kunstenaar. Kunstenaar. Een, een enorm verschil hè. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar omdat je ook les geeft dacht ik, nou ja, je zat nog wel wat. Het al zou al het al bijna zo zijn. Ja. Ja. Maar, kan, je, kan, je, kan je iets dichter bij de microfoon? Ja. Want ik, ik, ik zit hem te luisteren. Ik, ik, ik ben niet thuis in het onderwerp in die zin. Maar uh, in de kunst speelt er ook wel dingen af zoals verbinding maken met dingen. En uh, Ik denk dat, dat uh, Robert daar ook wel naar verwijst. Ik, een van de problemen die ik heb met uh, de manier waarop jullie dat doen... al dat ik niet precies weet hoe je doet, zo klinkt het nu in ieder geval... is dat ik het... Uh, uh, ik zie het in de kunst ook. Er zijn bewegingen, die zijn tijdelijk. Die zijn, hebben zich niet echt verbonden aan de mensen die het doet, maar die zijn modisch in die zin. En uh, ik denk dat je vooral moet kijken, zeker als stichting moet kijken... hoe je uh, vanuit die modische beweging naar een, nou zeg maar... wat echt verdieping kan komen, die verbonden maar geef een voorbeeld. is Wat is een modische beweging nu? Nou, in de kunst hebben we daar voortdurend mee te maken. En uh, als je je ja, als individu daar... Uh, in wil voelen, dan moet je dat onderzoeken, vragen stellen over... en vervolgens ook kunnen concluderen dat het niks voor je is... en dat je dat uh, voorbij laat gaan of daar niet aan meedoet. Maar ja, dan is het iets in de kunst. Of is het een kunst die dan een maatschappelijk thema aanroert? Waar, waar of, hebben we het over? We hebben, we hebben het over de verbinding van tussen de kunstenaar en de samenleving. En uh -huh. uh, in die zin uh, is filosofie daar absoluut een, een, een onderwerp in. Um, wat ik, ik reageer op de filosofie nu. Wat ik daarvan vind is dat ik, ik denk dat uh, voor een kunstenaar en maar voor elk mens belangrijk is... dat je als je zoiets hoort als filosofie, dat je je daarin uh, verdiept... en vervolgens kijkt of je er ook in, werkelijk in kan vinden. Uh, Lauwens Knoop, volgens mij gaan jullie volgende week op dat festival live in Amsterdam... die verbinding juist maken, toch? Ja, ja. Dat klopt, um, in de bus van Bella. Ja, want er komen veel sprekers. Ja, we hebben Verbrugge, Bas Haring. Nou, dan hebben we dus die hele, al de, de Engelsen die ik net noemde. Uh, Onder leiding van de Bon. Een hele leuke nieuwe uh, Engelse denker, Jules Evans. Die is net. Die is net met een boek gekomen. Ja, precies. Ja, ja. dat weet je. <lacht> ja, dus, ja. Eh, eh, Sterker nog, eh, ik heb het in mijn tas. Oh, echt? Ja. Yeah. Yeah. Yeah. En een grote interview in ja. trouwen met hem. Uh, uh, about life and other dangerous situations. Uh, <lacht> ja. Dat is toch mooi, hè? Ja. <lacht> Er zijn kaarten voor bij ons uh, te krijgen. Te winnen. Ja. Te winnen. Ja. Uh, dan moet je even naar onze website gaan, uh, gaan luisteren. Uh, Wetenschap24.nl slash prijsvraag. Daar zijn twee kaarten te winnen. En die zijn niet goedkoop. Dus uh, het is de moeite waard. Ja, Waarom is moeten... het zo duur? Uh... Nou, Omdat we geen subsidie hebben. Okay. Uh, wij verdienen er uh, nagenoeg niets op. Uh, zoals het er nu nog uitziet. Uh, het gaat ongelooflijk goed, maar het is, dit is dus de, de prijs die je moet betalen als je niet gesubsidieerd initiatief hebt. Nou, 125 euro. Zeker, ja. zeker de moeite waard is om naar onze website ja. te gaan. Uh, je moet ja. dan wel eventjes een filosofische tegeltjeswijsheid bedenken, ja. uh, want die kaartjes krijgen je natuurlijk niet zomaar. Um, we gaan naar muziek. Uh, Susan Jane is hier. Vorig jaar is er ook al eens geweest en toen gaf ze een voorproefje over een cd die zou uitkomen. Uh, die cd die is er nu, die heet Clarity of Mind. En van dat album, haar eerste, gaat ze spelen One Soul. Susan Jane. Yeah. No matter where I go, you make my world. Go around. No words can express the way I love you. Oh, how I love you. And today, everybody ought to know it does exist. It's possible to share one soul Everybody's gonna feel my love for you It's our destiny to share one soul And I'm so thankful that I met you Cause you comfort me in every way and when it's time for me to calm down you will let me know without judging me and today everybody ought to know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 In fairy tales or in overrated movies I, I did not believe Until I met you You, you, you No matter where I go You make my world Go around Susan Jane, One Soul. Susan, ga je binnenkort nog ergens optreden? Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij pas volgend jaar ergens. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, ja. mooie tijd dan. Maar Tot ik wil die wel pet. graag. Dus, uh, <laughs> Oké, okay. we ga even naar haar website. Ja, susanjane.nl Susan Ja, dag. <laughs> Dit is Tot 7 uur Pavlov. Ja, vandaag praten we in Pavlov met filosoof Laurens Knoop... met hoogleraar kunstgeschiedenis Robert Zwijnenberg... en met Johan Wagenaar, directeur van het Instituut. En dat is een instituut waar kunstenaars nadenken... over oplossingen voor praktische problemen. We zien steeds vaker kunst aan de wand in ziekenhuizen. Kunst zou namelijk helend kunnen werken. Of dat ook echt zo is, proberen kunstenaars en wetenschappers... momenteel te onderzoeken in een ziekenhuis in Den Haag. Maar is dat wel aan te tonen? Robert Zwijnenberg, hoe nieuw is die gedachte dat kunst kijken goed is voor onze gezondheid? Uh, ik denk dat dat al een hele oude gedachte is. Ja? Dat, dat uh, kunst een troostende, een helende, een rustgevende... of een hoopgevende invloed op ons kan hebben. En, en ik denk dat het ook zo is. Ja. Wat voor aanwijzingen zou je daarvoor kunnen geven? Nou, uh, Die aanwijzingen vind ik vooral bij mijzelf, bij mijn eigen ervaring van kunst. En, en als je andere mensen ook wel eens hoort, dan hebben ze diezelfde ervaring... Dat, uh, nou ja, En iedereen heeft denk ik wel eens die ervaring, je gaat naar huis toe, je zet muziek op of, of je, je, gaat, je kijkt naar een mooi kunstwerk. Of, hè, en dat, daardoor ben je in staat om, om even die, die alledaagse besonjes naast je neer te leggen en, en uh, tot een zekere rust te komen en tot een zekere geestelijke verheffing zou ik zeggen. Johan Wagenaar, naast dat je directeur bent van het instituut... en dat je lesgeeft en ook nog kunstenaar bent... adviseer jij ziekenhuizen ook? Ja, ja. Ik, ik werk op dit moment voor de Isla Kliniek in Nieuwbouw in Zwolle. En die hebben mij gevraagd om opnieuw te kijken... Hoe wat voor plek de kunst kan krijgen in dat ziekenhuis. En wat is er dan belangrijk? Waar moet we een kunstwerk aan voldoen om een uh, functie te krijgen in een ziekenhuis? Nou, mijn, mijn eerste vraag was eigenlijk veel meer... waarom een kunstenaar zo verzamelt als ze verzamelen, als een soort museum. Wat eigenlijk een hele rare actie is. Omdat je uh, al het soort publiek in een ziekenhuis krijgt. Het is dus eigenlijk een heel democratisch gehalte. En vervolgens wordt er verzameld vanuit een soort idee van kwaliteit. Dus daar ben ik vooral mee bezig geweest. Hoe krijg je een, een collectie... Die, uh, die voor veel meer mensen toegankelijk is... en op een andere manier geëxposeerd vooral. En, uh, maar naar verder uh, ben ik het heel met Robert eens... dat je, dat je zo mooi mogelijke werken op te hangen... mooi in de zin van betekenisvol en te lezen door mensen... waardoor je de, de bezoeker uh, verrijkt. In, in maar dat, het lijkt me heel erg lastig eigenlijk... want het is natuurlijk heel uh, individueel hoe je kunst ervaart. Ja, ja. Het is, het is ook lastig en het is ook altijd een persoonlijke keuze... maar het heeft ook wel met een zekere empathie te maken... dat je je inleeft in zo'n toeschouwer... en inschat hoe die dat zou kunnen ervaren. Maar krijg je dan niet een enorme uh, ratje toe aan kunst? Van alles wat? Voor ieder wat wil? Ja. Maar ja, ze vragen of dat dan zo erg is, hoor. Maar, maar, want, want die, die toeschouwer, zeker in een ziekenhuis, zal het helemaal niet zo ervaren. Die zal gewoon per werk uh, zo'n oordeel geven. Oké, okay, maar dan, nou ben ik in het ziekenhuis. Ja. Want de, de gedachte <kwijnt> erachter is dat het helend zou kunnen werken. Robert nou ja, ook. De, de, de, de, de, de gedachte bij die manifestatie in Den Haag, hè, waar, waar je mee begon, uh, dat de potentie van dat, van dat hele project, dus van de kunstenaar Martijn Engelbrecht, is dat je het ook zou kunnen meten. Hm. Dus dat, dat. Maar hoe? Hoe en, je en, dat? Uh, nou ja, als ik kijk naar het project... daar, daar zitten allerlei uh, stichtingen en, en, en organisaties achter... als hersencentrum en uh, iets met uh, biofeedbackcentrum. En het idee zal dan zijn dat door middel van hersenscans... en door middel van allerlei uh, meetapparaten aan je lichaam te hangen... Je, Uiteindelijk tot een soort uh, conclusie zou kunnen komen over wat voor een kunst helend zou kunnen zijn uh, in zo'n omgeving van het ziekenhuis. Die gedachte is volgens mij onzin. Ja. Uh, uh, dat, dat, dat maakt het project nogal, uh, denk ik nogal... geeft een zekere wankele basis aan het project. Het is maar wat je denkt dat het project is natuurlijk. Hè. Het kan ook ironie zijn ja. uh, van... Uh, van, van, die van die Engelbert, Van ja. die uh, hoewel ik dat eigenlijk niet helemaal geloofde. Ja. Maar, maar het idee dat je met een hersenscan zou kunnen meten... wat de individuele ervaring is... Maar zou je polsbreuk zou je daar je beter van gaan genezen? Nou ja, uh, uh, die hele kwestie van wat is nu Kijk. heel dan kunst... en hoe, uh, die jij ook al, uh, Johan Wagenau ook al een beetje zei... dat is heel erg ingewikkeld in een museum. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat een, dat een kunstwerk niet een vaste kern van betekenis heeft... maar, maar dat het toeschouwer het is ja. die betekenis toekent. Mm -hmm. Dat uh, in, in, in, een, in een ziekenhuis zijn allerlei eisen. Ik, ik, ik ben wel uh, was betrokken bij het LUMC, wat daar gebeurt. En dan hoor ik, dan, mag, dan mogen geen schilderijen opgehangen worden die rood zijn. Of Want daar word je onrustig van. Nou ja, dat is confrontatie ja. met bloed natuurlijk en dat oh, soort oh, dingen. Oh, dat. Of uh, uh, vrouwenlichamen op, op, uh, op allerlei afdelingen. waar je ook uit. gynaecologie, ja. al dat ja. soort voorbeelden. Dat maakt het een stuk ingewikkelder. Uh, maar dan nogmaals. Um, ja. van het effect van, van. Maar dan is het toch gewoon een prettige plaats om er te zijn. Dat is het effect volgens mij. Ja, maar als, en... als je al tegelijk zegt. dat verschillende mensen. op, verschillend, op verschillende manieren reageren. op één kunstwerk. Uh, ik las ergens, uh, laatst precies over dit onderwerp... dat, uh, dat er een afbeelding van de, de Eiffeltoren was opgehangen. Een hele mooie foto, dus een mm -hmm. kunstfoto... In, in, in, waar mensen nog met ernstige ziekten werden behandeld. Er waren patiënten die zeiden, oh wat fijn... want ik herinner me steeds terug aan, aan Parijs en romantiek... En andere patiënten zeiden... ja, maar als ik nu naar Parijs ga... moet ik steeds weer terugdenken aan... Uh... Dus het is een hele hachelijke... Het is een hachelijke onderneming. Ja. Ja, uh, en dat zie ik terug in, in, in die projecten. Ja. Maar en dan maar er hebben we het een nog een... maar over hele... Uh, uh, Stel je voor dat je psychiatrisch patiënt bent... dan lijkt me dat nog heel erg... Het zegt oh. wel iets over de ja. kracht van kunst trouwens, hè. En ja, die ja, in zekker. staat is. Nou, er is misschien wel een aardige uh, Johan Borgman voor de oorlog schilder. Ik weet niet, weet niet of Robert hem kent. Dat is iemand die dus, een uh, verdacht ze zelf therapeut was. Hè, uh, ja. En die dus, die dus schilderijen maakte, die hij aan zijn patiënten meegaf met de serieuze bedoeling dat als je daar lang naar keek... het waren vaak zonsondergangen, dat je daar echt beter van werd. Dus mm -hmm. uh, ook dat is dus al eerder voor de oorlog al gebeurd. Zandberg uh, heeft onder andere dat werk ook deels verzameld. Uh, het Stedelijk Museum, Zandberg. Uh, dus uh, het is niet een nieuwe gedachte, maar als je het nu ziet... ben ik het wel met jou eens. Ik denk dat het veel meer gaat om een goede atmosfeer te maken. En natuurlijk is een goede atmosfeer in een ziekenhuis. Ja. In die zin helend. Ja. Natuurlijk. Dat zal uh, het genezings... Ja proces ja. niet vertragen. Ja, maar Tenzij je vind... het zo leuk vindt... dat je zegt, ik verzin een nieuwe ziekte ja, Blijf ik, vind, ik vind het wel heel goed van Martijn uh, Engelbrecht... dat hij, dat hij uh, ironisch, denk ik, uh, uh, dat ter discussie stelt. Hoe ver ga je erin? Wat is de echte waarde? Dus eigenlijk stelt hij opnieuw vragen daarover. En dat vind ik de waarde ook van het project. Uh, uh -huh. dat, dat je dus eigenlijk denkt, uh, is dat wel... Uh, ik heb een beenbreuk en word ik daar eigenlijk wel... Maar op het moment dat je even naar zijn schilderij kijkt en dat raakt je... Uh, ja, dan, dan is dat toch uh, even afleiding. En dat zou je dan helend kunnen noemen. Ja. Maar die, die, wat, wat is dan je idee? Oh, sorry, oh, sorry laat ons negen. Nou, ik ben benieuwd naar nou, wat het idee is. Jullie zijn het een goede omgeving. Hè? Wat, nou, de, de, wat, wat zou dat ja, dan kunnen zijn? Wat er zijn? Er zijn andere projecten, misschien mag ik die noemen... in het brandvondencentrum van Beverwijk. Uh, heeft een kunstenaar een uh, soort virtuele wereldbedrag... die een kind opzet als hij zwaar verbrand is. En dat is wel degelijk, degelijk helend bedoeld. En hij komt daarmee in een ijswereld terecht... waar hij zwaar verbrand is. Uh, het blijkt dat de combinatie... het in een koude wereld zijn virtueel... Zonder een, dat je het voelt. Zonder dat je het voelt. een virtuele wereld in, in een virtuele wereld... als een digitale wereld. Mm -hmm. Wat degelijk helpt tegen ervaring van pijn... met echte brandvonden. En in die zin is, is dat eigenlijk een heelend werk. Is dat ja. een kunst als je dat dan toepast? Nou, dat vind ik echt een vraag voor Robert eigenlijk. Ja, nou, de, de, <laughs> Robert, <laughs> dit zijn, zijn serieus games uh, die uh, oorspronkelijk zijn ontwikkeld uh, voor het slagveld. Hè, dat, dat je ja. heel snel kunt reageren op allerlei gebeurtenissen uh, voor doktoren. Hè. Mm -hmm. En, en, uh, en ook uh, voor soldaten die uh, in dat soort omgevingen... heel snel behandeld moeten worden... maar niet altijd zo goed behandeld kunnen worden. En, en dan hebben ze gemerkt dat als je ze in zo'n virtuele omgeving brengt... dat je dan inderdaad, dan zie je kou. En, en dan voel je ook kou. Hè? Dus, dus als je dan heel erg verbrand ja. bent... Uh, ik zou zeggen dat is nou niet... Het, het is heel goed dat het bestaat. <laughs> ik vind het, maar ik vind het geen kunst. Het, het is veel meer dat je dat je ontdekt dat hoe wij sensueel reageren op de werkelijkheid... en op bepaalde stimuli... En, en wat daar de, de, de pijnonderdrukkende werking van kan zijn. Ik vind, een ander soort, ik vind het een ander soort iets dan een kunstwerk in, in, in, een, in een museum hangen. Een schilderij. Of een ja. schilderij. Of, of, of, ja. Ik ben zo of benieuwd naar nou, welk... Hebben jullie dan eens even ideeën over uh, dat er bepaalde types schilderijen... bijvoorbeeld schilderijen of andere soorten mm -hmm. kunstvormen... Uh, zou die dan, is daar een criterium voor te bedenken? Nee, dat je... maar dat vind ik juist zo moeilijk. Want, ja. want ik, ik zou graag, als ik uh, in het ziekenhuis lag... zou ik bijvoorbeeld graag een Francis Bacon uh, op een kamer hebben willen hangen. Hè? Ja, maar dat is... Nou, dat is <laughs> nou, het, nou, Peter het feit. Die maar zou ik dan, je kan, dan wel mee naar huis willen nemen. Maar ik kan me voorstellen dat, dat mijn buurvrouw... Uh, of mijn buurman die naast me ligt... Uh, dat die doodongelukkig, uh, uh, doodongelukkig <laughs> wordt. Die er doodongelukkig van wordt. En dat is volgens mij het dilemma van... Ik ben het wel met je eens voor, maar ik, ik, uh, daarvoor vroeg ik ook een beetje... wat jij daarvan vond. Of het, of het kunst was of niet. Het is wel nog een kunstenaar gemaakt. Ja. Uh, dat werk... Um... Designer zo. <laughs> um, maar ik, ik, vind het, ik vind het wel heel, ja. heel erg interessant... Ja. dat, dat uh, als je dan over hele de kunst hebt in de zin van de klassieke kunst, het object, waar we uh -huh. naar kijken... Uh, vind ik een lastige discussie om het hele te noemen... dan dat je kijkt naar zijgebieden die eigenlijk ja. in ja. de hele ja, kunstdeel ontstaan. Die eigenlijk vanuit het proces van de kunst ontstaan. Dus het is wel degelijk een kunstenaar die daar zo uh, creatief naar kijkt, ja. die dat laat ontstaan. Um, en dat is eigenlijk ook uh, heel erg Want aan de hand. Maar het gaat toch om die patiënt. Niet, het, het primaat exact. ligt hier niet bij de kunst in het nee. ziekenhuis. Nee. het gaat nee. om met die patiënt. En, en, en, exact. Beter wordt. En, en dat is ook het interessante daarvan. Dat, en dat is ook de verandering in de kunst op dit moment dat. Uh, het, het hele idee van ik maak een uniek kunstwerk in mijn atelier... en dat stop ik in de brievenbus van de samenleving... en dat krijg ik wel of niet onder ramboers terug... is aan het veranderen. Goddank. Want er zijn kunstenaars die uh, wat wel of niet sociaal voelend... wel of niet uh, uh, geïnteresseerd in de samenleving... toch proberen die, die toeschouwer, de ander, uh, te bereiken. En dan is het misschien niet meer de oude kunstvorm. Er is misschien een, een zijpad daarvan... Mm -hmm. Maar ik vind het toch interessant, omdat dat ook een probleem nee, wat, van, wat van de kunst is. Wat bedoel je met is. de oude kunstvorm dan? Nou, het object een wat in, schilderij, in schilderij een schilderij of wat in een museum hangt... wat dus getoond wordt in zijn uniciteit, in zijn, in zijn uh, sublime. Uh, dat, dit is veel kwetsbaarder. Het is namelijk in de samenleving... en moet daar zijn functie ook deels bewijzen. Überhaupt, het begrip functie in de kunst is al vreemd. Maar wat ik, um, uh, waar ik het eigenlijk ook nog even kort over zou willen hebben... is over de placebo-kunst die Martijn Engel ja, echt ook ja. uh, uh, gebruikt in dat ziekenhuis in Den Haag... waar ze dit experiment ja. eigenlijk doen. Ja. Want wat moet ik me daarbij voorstellen? Placierboek is... Dat, is dat echt iets anders dan kunst? Nou ja, het idee van... Ja, ja. van Robert Zwijnenberg? Martijn was eigenlijk... Uh, dat als je dat gaat meten... als je dat zou kunnen meten... Hè, wat, wat het project uh, pretendeert... dan zou je natuurlijk een onderscheid moeten maken... Bij het meten tussen werken die werkelijk kunst zijn en geen kunst zijn. Het is natuurlijk een beetje teruggaand op. De maar dan gaat het toch eigenlijk alleen maar hoe, hoe je een werk ervaart? Als nou ja, patiënt? je zou ook kunnen zeggen: het is, een, het is een leuk bedacht idee. En, en, uh, uh, maar wellicht is het. Is ook dat onzin? Ja, ik ben wel heel erg stemming van dat ik hoop dingen misschien Ik moest dan denken van, wat zou je dan? Wat is placebo kunst? dat een. is net zoals een placebo medicijn. natuurlijk. is dat een vervalsing van Van Gogh Nee, als je dat zo'n beetje verder leest ook op zijn website, daar kom je natuurlijk niet echt goed uit. Wat is nu placebo kunst? Moet je ook niet zo? Dus weer die ironie van Martijn, die daar je eigen mee trickert om op die manier naar te kijken, waardoor je allerlei dingen er aankoppelt die er misschien helemaal niet uh, zo bedoeld maar... Want <kwijntilfeet> <kwijntilfeet> Je zou je dan kunnen afvragen van... Nou van, een, van een Rembrandt op mijn kamer word ik uh, wel beter. Yeah. Ja, ja. <laughs> en van een M-brandt, <laughs> <bijvoorbeeld. Ja. kwijntilfeet> een placebo uh, ja. ja. kunstwerk, word je niet beter. Ja. Maar dat is natuurlijk gewoon onzin, toch? Nou, maar, is dat, maar is dat wat er bedoeld wordt? Ik, zou, ik heb een heel andere interpretatie. Namelijk dat je op zoek gaat naar kunstwerken die... Uh, waarbij een onderscheid gaat maken tussen de werken die een placebo-effect hebben... namelijk een positief effect uh, zonder dat er een pilletje wordt gestikt, ja, ja. en werken die uh, bijvoorbeeld uh, mensen verder de modder in uh, trekken. Ja. Dus dat is de, de filosofische ik... interpretatie. Ja, dat ja, het misschien ja. dat, ik het, dat ik het verkeerd heb, maar dat, ja. zo zou ik het begrijpen. Nou ja, ik weet het, ik weet het eigenlijk niet. Nou, nou ja, zo is... heb ik het niet begrepen. Nee, ik, ik, ook dacht ook. ik dacht veel okay. meer: ja, het gaat dus over je hebt een kunstwerk <laughs> of je hebt geen Kijk, kunstwerk. Dat heb je nou met de stichting Brandstof. Lichtvoetig <laughs> <Ja. laughs> Die de diepte. <laughs> ja, dat heb je toch weer. <laughs> okay. maar, maar, en, en het is: je zou, het, ik denk, het is ironie. Het is, het is een soort uh, kunsttheoretische reflectie op wat kunst is. Zo zou je het allemaal kunnen noemen en kunnen interpreteren. Ik merkte aan de kunstenaars die daar waren en die daar mochten exposeren... die zien het toch vooral als een mogelijkheid om hun werk in het ziekenhuis te, te, te exposeren. En, en hadden zoiets, toen ik ze een beetje aan ze vroeg... ja, we hadden het idee van placebo-kunst? Uh, maar, maar wat is placebo-kunst dan? Dat begrijp ik ja. gewoon niet uh, steeds. Het ziet er quasi-kunstnerig uit, maar is het niet dan? Zoiets. Ja, het is dus ja. dus niet door een officiële kunstenaar gemaakt, ja. denk ik? Nou de wel, wel, ja, oh, ja, ja, toch wel. Zeker? Nee, maar, ja. Dus dat is een kunstenaar die, die denkt... Ja, ja, eh, eh, volgens mij is het dus puur ironie, dus we moeten daar niet ja. serieus op okay. ingaan. Nou, er het komt, het komt ook wel meer voor in de kunst. Hè, dat er pas na een lange tijd ontdekt wordt dat het schilderij of het beeld helemaal niet van die kunstenaar was en dat het een, van een hele andere mm -hmm. oorsprong is. Maar dat het wel een enorme waarde heeft gekregen in de kunst. Ja. En dat is erg interessant, omdat dat terugslaat op de beoordeling, beoordelaars in de kunst. En eigenlijk ook aangeven dat dat een uiterst fragiele eh, manier van doen is. Ja, de schoonheid zit toch in ons oog? Huh? <laughs> Beauty is in the eye of the hole, ja. toch? Filosofische uitspraken. Maar kunst heeft ook conventies en, en die kun je nou, daar af, zal wel afspraken. Mee. En daar zal wel mee gespeeld worden, ja. bij die placebo kunst. Maar ja. goed, laat die placebo alsjeblieft weg. Het is wel merkwaardig dat we over die kunst praten in relatie tot beter worden. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Alsof het alleen maar heel functioneel mag zijn, kunst. Nou, maar kunst is het toch gewoon eigenlijk omwille van zichzelf? Nou, dat vind ik niet waar. Nee? Uh, dus ik ben het helemaal eens met Johan als hij zegt... er zijn steeds meer kunstenaars die uh, nadenken... over hun rol en functie in de samenleving... En dat betekent dus niet dat je een object maakt dat je aan de muur hangt. En, en uh, bekijk het verder maar. Ik haal me bijvoorbeeld bezig met kunstenaars die in laboratoria met levend materiaal kunst maken. Nou, da, dan, dan gaat het niet dat kun je zeker niet aan de muur hangen. Het gaat over zebrafisjes of dat soort dingen, of, ah, of een groen konijn. Dat kun je niet aan de muur hangen. Maar het gaat om het proces. Het gaat er ook om dat je uh, meedoet aan de maatschappelijke discussie invloed willen hebben op het, op het publieke debat ja. vanuit je eigen artistieke perspectief. Dat vind ik niet het instrumentaliseren van kunst, maar dat vind ik dat je zegt... Van als kunstenaar heb je een eigen verantwoordelijkheid in deze samenleving... en die activeer je door vanuit je eigen artistieke integriteit... En, en, en die kunstenaar uh, uh, komt er niet meer weg door te zeggen... ik wil gewoon iets moois maken. Hey, ga, en zonder uh, dat ja. hij denkt, ja, ik, ik wil die daarmee beïnvloeden. Maar gewoon, Tuurlijk. de ja, schoonheid dat, is dat komt, mag, mijn uh, doel. Daar komt hij ook mee weg. Maar wat, wat interessant is, op het moment dat je het, de vorm... het kunstwerk zelf uh, wat loslaat of niet meer als doel stelt... dan is het kunstenaarsproces een veel bredere in de samenleving dan alleen het museum. En dat is wel erg interessant. Ja. En dat betekent precies wat Robert zegt... dat je maatschappelijke inter interventies kan doen... die dat proces zichtbaar maken. En, maar ik vind overigens wel daarbij dat, het kunst, dat je wel een kunstenaar... op zijn beeldende kwaliteit moet blijven beoordelen. Ook al gaat het over het proces, moet geen theoreticus worden. Omdat je, dat je alleen het verhaal... het beeld blijft voor mij daarbij net zo belangrijk. Goed. Ja. Laten wij hopen dat er prachtige kunstensziekenhuizen komt hangen. Maar dat wij er niet in hoeven te liggen. Ja, <laughs> Goed, dat is een mooi slotwoording. Nou, uh, tot zover Pavlov voor vandaag. Met dank aan Lougens Knoop, Johan Wagenaar en Robert Zwijnenberg. Luisteraar, als u wilt reageren, mail ons dan even. Radio@ntr.nl. Straks langs de lijn. En wij zijn er volgende week weer. Heel graag, tot dan. Fijne avond. Dag.